Goedemorgen, ik ben Dieeke Deersa en dit is het nieuws van NOS op 3. Joe Biden wordt echt de nieuwe president van Amerika. Het Amerikaanse congres moest zijn overwinning nog officieel maken en heeft dat net gedaan. The report we make is that Joe Biden en Kamala Harris will be the president and the vice-president according to the ballots that have been given to us. Weerden na een hele lange, heftige dag in Washington. Gisteren bestormden duizenden aanhangers van Donald Trump het kapitol. Een belangrijk regeringsgebouw. Vier mensen kwamen om het leven. Meer dan vijftig mensen werden opgepakt. Nu zijn Joe Biden en Kamala Harris dus officieel benoemd. Over twee weken mogen ze echt aan de bak als president en vicepresident. Nederland mag dan laat begonnen zijn met prikken. Inmiddels staan er al 100.000 afspraken voor een vaccinatie tegen corona. Op dit moment worden nog alleen zorgmedewerkers ingeënt... verpleeghuismedewerkers en personeel in de ziekenhuizen. 19 gevangenen hebben aangifte gedaan... tegen de directeur van de gevangenis in Waard. Het gaat er hard met coronabesmettingen. En de gevangenen vinden dat de directeur daar verantwoordelijk voor is. Mondkapjes zijn in die gevangenis verboden... zodat bewakers gevangenen kunnen herkennen... In de volksrand zeggen de gevangenen dat ze denken dat het virus zich daardoor sneller verspreidt. We hebben het afgelopen jaar flink gegoogeld naar sterrenbeelden, planeten en horoscopen. Astrologie lijkt weer hartstikke populair, vooral onder jongeren. Deze onderzoeker vindt dat niet zo gek. Ik denk dat astrologie ook ja, ja, kan helpen om misschien uh, berusting te vinden... in als een keer iets anders gaat dan je had gehoopt of uh, verwacht omdat je dan weet, van hey, misschien ligt het, iets, ligt het aan iets buiten mezelf. En niet alleen maar aan of ik hard genoeg mijn best heb gedaan. Ook bij bol.com merken ze dat we benieuwd zijn naar astrologie. Daar verkochten ze zo'n 60% meer boeken over het onderwerp. Wetenschappers zijn trouwens sceptisch. Die zeggen dat horoscopen nergens op gebaseerd zijn. Het weer blijft de hele dag bewolkt en regenachtig. In het oosten kan zelfs een vlokje sneeuw vallen. Het is 1 tot 4 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Ja, goedemorgen. Mijn naam is Jan Willem en je ruikt, lu, je ruikt. Je luistert naar ZFM Dromenzee. Het is donderdag 7 januari. Leuk dat je luistert. Ja. Dit zijn de brothers Johnson met Stamp. ZFM ZFM Goedemorgen. Je luistert naar ZFM Droom Mijn naam is Jan Willem. Hartstikke leuk dat je luistert. Het is donderdag 7 januari. Het regent dat het giet. Tenminste, ja net wel. En uh, het is grijs het is de hele dag. Het is een graad of uh, 3, 4 vandaag. En uh, het gaat vanmiddag nog harder waaien. Maar ja, gelukkig is de radio. En uh, we zijn tot 12 uur bij uh, met twee uur lang Dromenzee. We hebben natuurlijk de top wie wat waar. We gaan uh, weer praten over dromen met een, uh, ja, wel een hele bijzondere gast deze week. Uh, die een, een droomverhaal gaat voorlezen net na 11. Dus uh, we hebben throwback Thursday. Nou, we zitten ramvol. En uh, ja, dus, uh, het, het nieuws is niet bij te houden. Want uh, um, heg, vandaag wordt er dan echt begonnen in, uh, in Noord-Holland... Met, uh, met de vaccinatie van, um, van het uh, acute zorgpersoneel. Dus de mensen die op de intensive care werken en dat soort dingen. En ondertussen... Ja, blijft het uh, in Amerika blijft het ook uh, ja, heel roerig. Maar is uh, net het verlossende woord gekomen... en heeft het, uh, het hele parlement, dus het congres, uh, de Senaat en het Huis van de Afgevaardigden... hebben Biden, president Biden en uh, vice-president Kamala Harris... geaccepteerd als uh, de nieuwe president. Dus uh, op 20 januari komt er echt een einde aan het, uh, aan het tijdperk Trump. En hij heeft net ook... Uh, ja, toegegeven, waarschijnlijk heel schoorvoetend... dat hij uh, zal meewerken aan een, um, aan een, uh, aan een uh, ordelijke machtsoverdracht van 20 januari. Uh, waarbij hij wederom herhaalt dat hij het niet eens is met de verkiezingsuitslag. Dat hij zegt dat het gestolen is, dat het allemaal gelogen is. Dat het, uh, nou ja, hij houdt maar vol, de man is echt uh, ja, bizar. Maar uh, nou ja, ik ben blij dat het over twee weken er hopelijk op zit. En uh, we zullen nog lang niet van hem af zijn. Maar goed... Het lijkt in ieder geval een beetje een eind aan zicht. Uh, met uh, vaccinaties en uh, ook met een uh, nieuwe president in Amerika. Want natuurlijk, uh, het is aan de overkant van de oceaan. Maar je ziet natuurlijk hier het effect ook. Hè. Mensen geloven niet meer in media. Uh, de, uh, allemaal fake news, uh, andere, andere realiteiten, dat soort dingen. Nou, zwaar onderwerp zo op de donderochtend. Uh, maar toch wel eentje die we, die we niet kunnen laten liggen. Hey, ik ben uh, hartstikke blij dat je luistert. Zoals ik zei, ik ben Jan Willem. En dit is de Romezee. Met heel veel muziek. En dit is de nummer twee op dit moment van Nederland. En dat is, dat is natuurlijk mooi. Hij had al een, een grote hit eerder in het jaar. En uh, we kennen hem allemaal van die talentenjacht. En hij heeft een super succesvolle podcast. samen met Sander Schimmelpenning. Um, maar dit is Jack Rijsma. En Pommelin Thijssen, als wij niet meer praten. En je kent haar misschien, We uh, lieten het, uh, het nummer twee uur geleden ook al even horen. Het is een lekker nummer, hij is er net uit. En het is haar nieuwe single. En uh, ja, misschien ken je haar nog van, uh, van dit nummer. I'll never this, I'll never let you go. Ja, dat was de vorige grote hit van, uh, van Celeste. En, uh, uh, en nu dus uh, Love is Back. En dat wordt zeker ook weer een, uh, oh, dat wordt zeker ook weer een succes. Hey, en um, ja, het is een bizarre dag. Ik weet niet hoe jullie met jullie zitten, maar met zulke grote wereldgebeurtenissen. dan, dan, ja, dan zit ik altijd echt aan mijn scherm gekluisterd. Dan ga ik veel te laat naar bed en blijf ik maar kijken. En uh, het leek erop dat, uh, dat het gisteren vooral uh, zou gaan uh, dat de, de meeste ogen gericht zouden zijn op Nederland. omdat we daar gelukkig zijn begonnen met vaccineren. Uh, en ondertussen waren er ook nog uh, uh, wat verkiezingen in, uh, in, uh, in Amerika in de staat Georgia. Dus vandaar ook even deze. Want het leek. Alsof de meeste aandacht op die staat gericht zou zijn gisteren. Omdat dat eigenlijk bepaalde in hoeverre uh, ja, president Biden... in de komende jaren echt zijn beleid kan doorzetten. Want het ging over meerderheid in de Senaat nou, allemaal... Belangrijk en ingewikkeld, maar uh, ja, tot we de beelden gisteravond zagen... van, uh, van echt een woedende menigte met, uh, met vlaggen, uh, stok, uh, wapens... Die, uh, ja, die het kapitol in, in Washington belaagden. En uh, helaas zijn er ook vier slachtoffers bij gevallen. Het is dus echt een bizarre dag en die uh, nou, ja, je kan... Uh, alle, alle media staat er nu vol van. Dus uh, als je er wat, uh, wat meer over wil weten... of uh, over mee wil praten hier in de studio... Dan, uh, dan kan dat natuurlijk. Dan kun je bellen met 023 573 0393. Dat is 023 573... 03, uh, 0393. Hé, hey, en uh, we hebben natuurlijk ook een reguliere uitzending van, uh, van Dromenzee. Met, uh, met heel veel uh, van de onderwerpen die je altijd kent. Zoals de top wie wat waar. En uh, ja, we hadden een onderwerp bedacht. Uh, Chicago. Uh, gewoon ja, de stad Chicago. Wat, uh, misschien uh, nummers over Chicago. Of uh, misschien artiesten. Of zit het in de titel. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Maar uh, stuur ze vooral door. Uh, je dat kan via Instagram. ZFM Live. Laagstreepje Dromenzee. Dat is ZFM Live. Laagstreepje Dromenzee. En uh, nou, we hebben de eerste al binnen. Want we hadden al een oproepje geplaatst uh, eerder deze week. Dus, uh, maar, maar laat ze vooral nog binnenkomen. Platen over uh, Chicago. Nou nog even één nummer luisteren en dan daarna is ie er. De top wie wat waar. Leuk dat je luistert. Dit is Droomzee. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night to get us. We've had a million million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. Mama, please don't worry about me Mama, about to let my heart speak Friends keep telling me to leave this So let's get down, let's get down, baby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 Chicago, Chicago, that toddling town Chicago, Chicago, I will show you around I love it, bet your bottom dollar you lose the blues In Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down On State Street, that great street, I just want to say They do things they don't do on Broadway They have the time, the time of their life I saw a man, he danced with his wife In Chicago, Chicago, my hometown Chicago, Chicago, that toddling town Chicago, Chicago Down On State Street, that great street I just want to say They do things that they never do on Broadway Say, they have the time, the time of their life I saw a man and he danced with his wife In Chicago, Chicago Is Frank Sinatra met Chicago. Ja, de top wie wat waar deze week over Chicago. Dus allerlei nummers over Chicago. Um, ja, stuur ze vooral in en dan, uh, dan horen we het. En uh, ja, de volgende komt van, even kijken, kan ik dat zo snel lezen, Bas. En uh, die stuurt volgens mij wel vaker nummers in, dus dat is leuk. En die heeft, uh, ja, het nummer gaat niet over, over Chicago, maar de band wel, Chicago, If You Leave Me now. De nummer 2 in de top B. Wat Waar van deze week over Chicago. Het was de nummer 2 uit de top Wie Wat Waar van deze donderdag. En uh, ja, het nummer komt uit 1976 en uh, het staat op het, uh, op het album Chicago X of Chicago Tin. En uh, dat wordt ook wel het Chocolade, uh, het chocolade album genoemd om, om een beetje hoe, die, hoe de, hoe de hoester eruit zag. En uh, wat, wat leuk is, het is uh, ja, oorspronkelijk wilde de band, uh, zag dit nummer helemaal niet zitten. Dus uh, ze wilde het eigenlijk oorspronkelijk helemaal niet op het, uh, op het album zetten. En uh, uiteindelijk is het als allerlaatste toegevoegd. En uh, ja, het is een van hun grootste hits uh, geweest wereldwijd. Dus dat is dan wel weer uh, over toeval gesproken. Hey, en de laatste, uh, de laatste uit de top: Wie wat waar van deze week? is, uh, is afkomstig van een film uit, uh, uit 1980. Namelijk The Blues Brothers. En uh, zij zingen ook over Chicago. En uh, nou, The Blues Brothers was uh, in de tijd in 1980 een van de duurste films ooit gemaakt. Want hij kostte 30 miljoen. Nou, en ik weet niet of je de film ooit wel eens hebt gezien. maar ik weet wel waar dat geld in heeft gezeten. Want dat zit waarschijnlijk vooral in alle uh, auto-achtervolgingen. En alle auto's die kapot worden gereden. Want dat is echt uh, ja, dat is één lange car crash. Die hele veel, maar wel heel geestig. Dit zijn de Blues Brothers met Sweet Home Chicago. ter kabel of live op internet. Yay! Alvin Harris, ready for the weekend. Lekker nummer. Hé, hey, en uh, daarvoor horen jullie de top wie wat waar. Met uh, Frank Sinatra, Chicago en de Blues Brothers. Het is wel mooi hoor. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar uh, de afgelopen dagen... ik heb echt uh, mijn muts en mijn sjaal en mijn handschoenen uit de kast gehaald. Want het lijkt een beetje winter te worden. En uh, het is ook mooi, want uh, er zijn ook verschillende schaatsclubs hier. Uh. Hey, in Zandvoort hebben we natuurlijk het Zwanemeertje waar we het dan al mee moeten doen. Of uh, normaal dan had het uh, natuurlijk het heerlijke de schaatsbaan uh, op uh, bij het gemeentehuis. Alleen, Nicole, ko dat komt dit jaar natuurlijk niet. Maar uh, ja, iedereen is nog wel, als er even een vlokje sneeuw valt... of het uh, maar even uh, dreigt te gaan vriezen, dan, uh, dan staat iedereen er helemaal klaar voor. En ik uh, lees ook her en der allemaal berichten over dat mensen inderdaad weer de ijzers aan het slijpen zijn... omdat ze hopen dat het er nu toch echt wel aan gaat zitten komen. Um, maar als je dan een beetje naar het weerbericht kijkt... dan, uh, dan wordt het volgende week weer even wat zachter. We hebben natuurlijk best wel wat koude dagen gehad... maar net geen fries. Uh, uh, uh, en uh, de komende dagen wordt het, ja, word het eigenlijk weer wat zachter. Dus, uh, dus we zullen voor schaatsen zullen we nog even, laat nog even op zich wachten. Maar we blijven het natuurlijk in de gaten houden. Hey, en de volgende... Is, uh, is Eric Clapton met uh, If I Could Change The World. En dat komt, is weer afkomstig van een uh, prachtige film... met John Travolta, Phenomena. Dus uh, mocht, je nog een, uh, mocht je nog een rustig momentje hebben... gaan we even opzoeken of je hem ergens op een streamingdienst kan, uh, kan vinden... en uh, bekijk de film. Prachtige film. See. See. Ik ben heel erg benieuwd, je luistert nog steeds naar Dromenzee... en ik ben heel erg benieuwd hoe je deze tweede lockdown eigenlijk doorkomt. We hadden natuurlijk kerstvakantie, dat maakt het allemaal wel iets makkelijker. Maar nu is iedereen gewoon weer aan het werk en uh, kinderen moeten weer les krijgen. Dus mijn, uh, mijn lieve dochter zit hier ook achter maar Die zit allemaal supergoed sommen te maken en spellingsoefeningen te doen en dat soort dingen. Dus dat is hartstikke goed. En, uh, uh, maar ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet thuis. Dus uh, vind je het leuk om even te vertellen, bel dan even naar de studio 023 573 0393. Dat is 023 573. 0393, om te horen hoe jij nou eigenlijk uh, deze lockdown doorkomt. Wat doe je eigenlijk? En uh, heb je misschien nog tips voor andere luisteraars? Dan gaan wij lekker door met muziek voor je draaien? Nona, forever yours. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. You still finger now you're so uninspired why you won't be to stay in when we can go outside oh you keep seeing clouds but i got sun on my mind oh surely you see i'm scared cause i can't stop thinking should i reconsider Ik, uh, even kijken hoor. Sorry, ik ben weer iets aan het vergeten. Namelijk: Ja, het is een beetje een draadere dag vandaag. 3 tot 4 uh, graden met uh, in de middag een toenemende wind. En daarmee een gevoelstemperatuur die iets onder de nul ligt. Dus nog steeds muts en sjaal weer. En als we dan kijken naar de komende dagen... dan blijft het zo'n 5 graden met op zaterdag en zondag... s'nachts nog ietsje kouder. Uh, zo rond de 1 graden. Maar vanaf maandag wordt het wat warmer. En gaan we zelfs zo richting de 8, 9 graden. Dus het wordt wat milder volgende week. En uh, dus nog even die schaatsen we moeten nog even in de kat blijven, jammer genoeg. En wij gaan door met muziek. Candy station, the nights on Broadway. Is, uh, precies. 8 voor 10. En uh, we zijn er straks nog met een, uh, nog een heel uur uh, dromen Zee. En uh, nou, het, het, het, ik moet er misschien nog even overtuigen. Want ik had uh, gevraagd of mijn dochter een verhaal wilde voorlezen. Maar ze had net toch, toch niet meer zo'n zin. Dus we gaan nog even kijken wat we, wat we dan na de, na, de, na de klok van 11 gaan doen. Uh, ik zei 8 voor 10. Het is 8 voor 11 natuurlijk. En uh, we hebben nog twee platen klaarstaan voor het nieuws en het verkeer. En uh, nou ja, weet je, op zo'n grijze dag dan mag je wel een beetje... Uh, magie aan de dag toevoegen. Dus kijken of ons dat lukt met het volgende nummer. That, met hun versie van Could It Be Magic. Hey en uh, nou, het is heel leuk. Ik krijg, uh, ik krijg de nodige reacties binnen. Over uh, uh, wat mensen nou doen in die, in die lockdownperiode. En ook hoe ze, met hun, uh, ja, hoe ze die kinderen lesgeven. Uh, wat, wat ik heel veel doorkrijg is dat mensen zeggen... Ja, um, je merkt toch wel dat je er wat beter in wordt. Dus herhaling... Uh, herhaling uh, maakt kunst, zeg maar. Dus doordat we dit in, uh, in maart en april ook al een tijdje hebben gedaan, zijn mensen wat, uh, ja, wat makkelijker in een ritme. En zijn de kinderen het ook meer gewend. Dat is het vooral uh, wat ik heel veel doorkrijg. Maar uh, ja, wat, wat ik. Uh, de tips die ik hier doorkrijg, die misschien wel leuk zijn. En dat, uh, ik moet eerlijk zeggen, dat hebben wij zelf ook gedaan de afgelopen paar dagen. Is uh, eigenlijk. Ja, om uh, je les eigenlijk ook een beetje te verplaatsen naar buiten. Dus uh, ja, als je, je woordjes aan het leren bent of. Uh, uh, je hebt een bepaald thema. Ja, ga er dan gewoon op uit en kijk uh, wat je kunt doen. Hè. We hebben een strand, we hebben duinen, we hebben allerlei verbouwingen. Wat, wat bijvoorbeeld onze dochter is bezig nu met een thema over bouwen. Dus we zijn bezig kijken naar allerlei, uh, uh, ja, naar, naar allerlei bouwprojecten in, uh, in een omzandvoort. Dus uh, misschien is dat een idee voor jou ook. Kijken of je de les naar binnen kunt halen. Hey, we hebben er nog één klaarstaan voor, uh, voor we naar het nieuws van 11 uur gaan. Dit is, uh, dit is Nathan Dawn, no, more uh, no Time for Tears. Oh So I'm deleting you from my phone now You ain't gonna see me cry I might go get somebody new Just cause I feel like it's over this over